Nieuws van 8 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Er wordt steeds meer duidelijk over de precieze aanleiding voor het wegsturen van Juri van Gelder van de Olympische Spelen. Bronnen zeggen dat de Turner zondagochtend beschonken en luidruchtig is teruggekeerd in het Olympisch dorp. De avond daarvoor was hij op eigen houtje naar het Holland House gegaan en daar tot 1 uur s'nachts gebleven. Daarna ging hij volgens de bronnen nog naar een nachtclub in Rio de Janeiro. Van Gelder kwam vanmiddag aan op Schiphol en is volgens zijn manager enorm aangeslagen. Premier Rutte heeft een bezoek gebracht aan Irak. Hij ontmoette de Iraakse premier en bracht een bezoek aan het trainingskamp van de Nederlandse militairen. Nederland steunt met Europese bondgenoten en de VS de strijd van de Iraakse regering tegen de Islamitische staat. Zo'n 150 Nederlandse militairen geven trainingen aan Iraakse special forces en aan de Peshmerga's, de Koerdische strijders in het noorden van Irak. Rutte heeft gezegd dat het werk cruciaal is in de strijd tegen IS. Een helikopter van de Britse luchtmacht heeft een noodlanding gemaakt op een bergtop in Wales. Vlak nadat de vijf inzittenden het toestel verlaten hadden, vloog het in brand. De trainingshelikopter landde na technische problemen op de berg in de regio Snowdonia. De rookpluim was tot in de verre omtrek te zien. De bosbrand op het Canarische eiland La Palma heeft 7% van de natuur op het eiland verwoest. Sinds de brand vorige week ontstond ging bijna 5000 hectare in vlammen op. Het vuur is veroorzaakt door een Duitser die in het droge gebied zijn gebruikte toiletpapier in brand stak. De 27-jarige man is opgepakt. Honderden brandweermannen proberen het vuur te doven. 2500 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, opklaringen. Vannacht koelt het af naar ongeveer 11 graden. In de loop van de nacht en morgenochtend veel buien met kans op onweer. Het wordt morgen 16 tot 18 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Dit was het ZFM, Zfm verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 U luistert nog steeds naar CFM en de avond live. Mijn naam is Roy van Buringen, leuk dat u luistert. En hij is nog steeds in de studio, Bjorn van Utopia. Bjorn, heb je het een beetje naar je zin hier? Onwijs, ja. Ja, niet weg te slaan, hè? Nee, nee, nee. Ik hebben gewoon <laughs> gezellig een uurtje babbelen over jouw bezigheden. Dat is hartstikke gezellig en leuk. Zo is dat. Je hebt een leuke single uitgebracht en ik hoop zeker dat er weer een nieuwe komt. Ja, nee, als het aan mij ligt wel, hoor. Dan, uh, het zou wel eens een ander genre kunnen worden, maar uh, als het aan mij ligt, is dit het begin van uh, heel, veel, heel veel singles, ja ik hoop uh, zeker, je zeker nog een keer terug te zien in de studio met een nieuwe single. Ja, hartstikke gezellig. Hey, uh, toen jij in Utopia was, was er een klein beetje commotie op, uh, op Facebook. Maar zowel is, is er al vaak commotie op Facebook. Uh, heb ik de afgelopen jaren wel bij Utopia gezien. Maar uh, omdat jij het zien was in gesloten deuren. Ja, achter gesloten deuren. Ja, dat achter geloof, gesloten ja. deuren inderdaad. Ja, nee, uh, ja, goed. Kijk, ik heb uh, als hobby altijd uh, een passie heb ik uh, acteren gehad. Nog steeds. Uh, presenteren. En dat waren mijn bezigheden ook... Uh, ja, die ik buiten mijn werkzaamheden deed, zeg maar. En um, ja, dat had ik... Uh, zo heb ik inderdaad een rolletje in Spangas gehad. Uh, Voetbalvrouwseizoen seizoen drie. Uh, een bijrolletje. Um, dan heb je inderdaad achtergesloten deuren. Nou ja, zo waren er allemaal dingen die ik dan deed. En ook qua presenteren heb ik wel wat mooie dingen kunnen doen. Ja, en dan is natuurlijk de link makkelijk van... Ach joh, er komt weer een acteur binnenstappen Tuurlijk. Ja, ja dat, is, uh, dat, dat is natuurlijk logisch ook. Hè? En uh, ja, ik kan één ding vertellen. Ik denk dat je... 15 maanden niet uh, iemand anders kan spelen. Nee. En nee ik nee. ben gewoon vanaf het allereerste moment mezelf geweest. Anders dan ga je het niet redden. Nou, ik kan je wel dus vertellen, ik heb ook auditie gedaan bijvoorbeeld voor Utopia. Ik was wel, ook gewoon benieuwd hoe dat ging. Ja. Maar ik had ook serieus, als ik, als ik word gekozen, zou ik dat wel heel erg leuk vinden. Ja. En, um, maar ik kan wel vertellen dat er goed gescreend wordt en goed ja. gekeken wordt en naar een nieuw persoon wordt gezocht. Absoluut, dus Absoluut. Uh, dat, uh, dat ja. zeker. En je bent. Het is niet zo dat je één keer een gesprekje te hebben, een, ben je nog niet binnen, zeg maar? Nee, nee, nee, nee zeker niet. Dus uh, ja. Zijn er in, een act in je acteercarrière nog plannen? Nou ja, ik zeg zeker weten. Kijk, dat zijn natuurlijk dingen die ik... Ik heb altijd gezegd... Uh, ik ga meedoen met, met zo'n realityprogramma toen ik twaalf was. Uh, um, ja, als, Zoals een Big Brother, weet je wel. Dus nou ja, ja dat is gebeurd. En, uh, en ik heb ook altijd geroepen dat ik uh, ooit op het witte doek te zien ben... in een Nederlandse speelfilm, Bios. Ja. Dus ja, dat is nog iets wat nog niet gebeurd is... maar absoluut gaat komen... En ja, ik doe, ik doe lekker leuke dingen nu. En uh, morgen en overmorgen een commercial voor een heel groot merk uh, dat ik uh, ga schieten. Uh, ja, zo zijn er nog een aantal dingen. Kom natuurlijk, want dat is wel heel vet. De primeur trouwens hier. Oh, leuk. Uh, mijn videoclip gaat er natuurlijk aankomen. Ja. want, uh, want is, daar ben ik lang mee bezig geweest. En ik had wat uh, dingen uh, om te linken. Mijn video of mijn single eigenlijk te linken aan een goed doel. Nou, dat is helaas niet uh, niet gegaan, niet gelukt zoals ik uh, voor ogen had. Maar dat betekent dat er natuurlijk op een andere manier een clip moet komen. Ja. En uh, nou, daar zijn nu plannen voor gemaakt. En eigenlijk alle dingen staan. De draaidag is gepland. Uh, het verhaal is er. Het script. Ja, dat wordt wel echt heel vet. Het wordt niet een, uh, een clip van we zetten twintig man in een kroeg. En uh, we tappen bier en het is uh, gezellig, uh, nee. zeg maar. Het wordt wel echt een serieus uh, verhaal. En eigenlijk zelfs... Uh, ja, een korte film waar mijn nummer onder komt En uh, dat is wel... Uh, ja, daar heb ik wel heel veel zin in. En dat wordt heel erg tof, ja. Dus daar kan ik, uh, ga ik zelf ook in acteren. Dus uh, ja, ben ik niet mezelf, maar ik ben een karakter. En uh, die mijn clip vertelt, zeg maar. Dus dat, uh, dat is ook wel heel leuk. Ja, ja. Wat, wat, wat, een leuk, wat een leuk primeurtje. Ja, nee, dat is echt... Uh, van het weekend is dat uh, kort gesloten. En... Uh, ja, een heel, heel fantastisch heel onwijs groot team die daar uh, aan mee gaat werken. Van uh, cameraploegen tot aan een uh, backstage-fotografen, uh, regisseur, uh, licht, uh, alles erop en eraan. Uh, runners, ja, het, is echt een, uh, het wordt een aardige grote productie. Maar uh, ja, zo, zo kennen de meeste mij. Als ik iets doe, dan doe ik iets goed. En anders dan kan ik het net zo goed maar laten. Want dan uh, weet ik toch dat ik het er niet, te, ja, niet tevreden over ben. Dus dan doe ik het niet. Dus uh, ja, dat wordt, wel, dat wordt wel heel leuk. Ja. En daarnaast natuurlijk ook met presenteren. Hè. Presenteren is ook echt mijn ding. Ja. En uh, daar komen ook binnenkort hele gave dingen bij. Street uh, uh, Streetgasm. Dat is uh, de organisatie waar ik uh, mee uh, ben gaan toeren. Van Praag naar Monaco daar, uh, daar is verslag van uitgebracht. En er zijn elf afleveringen van gemaakt. Ja. En daar gaat een, uh, een gigantisch gaaf en groot gevolg uh, ja, vervolg van komen. Dus dat is wel heel erg, uh, heel erg leuk en heel spannend. Nou, allemaal helemaal leuke dingen. ja. Nou, als je binnenkort ooit nog wat te vertellen hebt, kom gewoon weer gezegd terug. Ja, nee, hartstikke leuk. Als ik in de buurt ben, dan uh, klop ik aan. Nou, helemaal super. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Dankjewel. En uh, nog gefeliciteerd met je moeder. Hè? Ja, dankjewel. Ah, okay. wel. <laughs> en bedankt jullie ook. En uh, nog heel veel succes met, uh, met de uitzending. Ja, Bjorn, heel erg bedankt. En trouwens, ik wil nog één ding vragen ja, voordat ik je bedank. Uh, jouw website, want jouw single is daar fysiek te koop. Ja, klopt. Ja, ja. Ik ben nu. Uh, ik heb nu twee weken lang heb ik mijn. Uh, twee weken geleden is mijn. Uh, mijn website online gegaan, zeg maar. De nieuwe. Dus dat is helemaal top. Dat is www.bjornremmerswaal.nl En toen kwamen er heel veel aanvragen van... Ja, is je single ook fysiek te koop? Weet je, je hebt nog steeds mensen van de oude stempel... die geen internet hebben. Eh, absoluut niet weten wat Spotify is. Of nou ja, noem het maar op. Toen, um, ja, toen ben ik gaan kijken. Van, hoe kan ik dat oplossen? Nou, ik ben nu bezig met een webshop... Er gaan meer dingen komen die mensen kunnen kopen. Alleen dat duurt nog even wat langer. En toen dacht ik. Ja, laten we dan maar even op een creatieve manier. Um, mogelijk maken dat mensen de single kunnen kopen. Dus als je nu naar, de, naar mijn Facebook gaat. Dan, uh, dan kun je daar de link vinden. Want het is een uh, verborgen link op mijn website. Uh, de link vinden waar je de, um, ja, de single kan, uh, kan bestellen. En die wordt gewoon thuis bezorgd met een fotokaart van mij. En alles erop en eraan. En uh, ja, wat ik zeg, uh, naar mijn Facebookpagina Bjorn Remmerswaal. En dan uh, kun je daar uh, de juiste link vinden. Nou, Heel erg bedankt, Bjorn. Nou ja, en nogmaals, jullie ook onwijs bedankt. En uh, ja, tot de volgende keer en heel veel succes nog. Dankjewel. Dat was uh, Bjorn, Bjorn uh, heeft uh, speciaal in de studio even langskomen, en we zijn er heel erg blij mee. Bedankt Bjorn. Uh, Utopia staat er bekend om, um, om uh, ja, doelen na te streven. En dit was Isabelle doel. Een, een duet met uh, Wolter Kroes.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 U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. Mijn naam is Roy van Buringen En uh, ja, u, um, u hoorde de single van uh, Isabella en Kroes uh, met uh, Ik ben je prooi. Ook opgenomen in Utopia trouwens, dus leuk. En nou voor, um, ja, in ieder geval, dit was wel een heel, heel leuk gezellig interview met Bjorn van Utopia. Ik wil u Bjorn nog heel erg bedanken voor zijn komst. En leuk dat hij uh, ja, hier even in de studio was en de moeite daarvoor heeft uh, genomen. Wij gaan naar het volgende plaatje. dus is of nee, niet Wolterkroes, die hebben we net gehad. Gus Meeuwen. Wegen, biegen, biegen, Wegen, biegen, biegen, biegen, verpesten midden maart. Tenminste, dat had ze gedacht. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard. Dus ik ben de laatste die in laat. En Met zonder jas stap ik naar buiten. Begin ik mijn tocht. Gevolg je moet. Ik moet me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 talenten begint en ik kan hier op dit uur geen actie meer krijgen, maar dat maakt me niet uit Van een graf zijn allereerste liedje uit 95. Maar dit is nieuw nieuwe natuurlijk. Die heet Tranen. Oeh. Yeah. Ah, yeah. Sexy als ik dat.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 Ik ben als ik dans. Steek ik mijn hand op. op. ga mijn voeten zomaar, ik voel me seksie als ik dans. Gaan jij je haard op, swingen jij even zo lekker dat het te gaan zwaar moet? Ja, ik dans. Steek ik mijn hand op. ga mijn voeten zomaar, op, op. ik voel me seksie als ik dans. Gaan jij je, je haard op, swingen jij even zo lekker dat het te gaan zwaar ik dans. Ja, zo sexy als ik dans. Nou, dat doe ik zeker. <laughs> en hey, trouwens, vindt u het leuk om, een, uh, ja, om een, uh, een fotokaart van Bjorn te hebben? Dat kan, hè? Stuur gewoon een berichtje via onze Facebookpagina. Zet hem in de avond live. En uh, wie weet, win jij dan een fotokaart? We hebben er, we hebben er twee. Uh, of nee, we hebben er drie liggen voor u. Dus uh, wil je een kaart uh, krijgen, dat kan. Ga dan eventjes naar onze Facebookpagina ZFM in de avond live. Of bel gewoon 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En dan uh, krijgt u de ZFM hotline aan de telefoon. En wie weet ben jij wel uh, de gelukkige van een fotokaart van Björn? Kijk je via de webcam? laat ik ze even zien. Zo, uh, Ja, gezien, oké. Okay. Ik heb er dat, trouwens uh, 1, 2, 3, 4 trouwens, 4. Dus, als u een kaart wil uh, reageren, dan heeft u ook een verzoekje. Kan ook 0235730393. We zijn er nog een half uurtje hier bij CFM in de avond live. En we gaan er nog een paar uh, gezellige minuten van maken. U gaat luisteren naar het volgende plaatje. Dat is Boney M met uh, Ma Baker. Baker. in me This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Je ziet ze, mensen die verlangen naar liefde, alles wat ze doen loopt stuk De spraking van hoofd, ellende blijven hangen Wie leidt hen? Naar de poort van nieuw geluk die zo bang zijn, dat op een dag je echt voor niemand leeft. Vragen vaak in gebed of droben, waar ben jij die mij zin in het leven geeft? Waar ben jij die mij zin in het leven geeft? Doe maar gewoon hier op CWM in Inavond live. We hebben weer een hele gezellige uitzending. Net buur in de uitzending natuurlijk. En uh, wat we altijd als item hebben, natuurlijk de tv-tune. In ieder geval de dubbelwit van volgende, schuiven we door naar volgende week. We doen vandaag alleen de tv-tune eventjes. De tv-tune van deze week staat natuurlijk helemaal in het teken van deze uitzending. Want we hebben de hele uitzending gehad over Utopia. Dus we doen ook gewoon de titelsong van Utopia. Miss, Ro uh, Miss Montreal met Say Heaven, Say Hell. Hier op CFFM's Antwoord, dit is de titelsong van Utopia. Hey Heaven, Say Hell van uh, ja, de titelsong van Utopia. Dat was de tv-tune van deze week hier op CFM en Zandvoort. Een lekkere, ook meteen een lekker nummer, maar ook een lekker mooi tv-tune. Want het liedje is hartstikke leuk. Niet iedereen houdt van het tv-programma Utopia trouwens. Heel veel mensen vinden het een schreeuwprogramma. Ik kijk het elke, week, elke dag wel. Ik vind het een heel leuke, ik vind het leuk om naar te kijken. En uh, ja, zoals u al eerder hoorde, ik heb ook auditie gedaan voor dit programma, maar... Uh, maar uh, ja, dat uh, werd helaas niks. Ik ga trouwens wel uh, volgende week, of aankomende zaterdag... is er trouwens uh, voor de mensen die het leuk vinden... en die de nieuwe Leo 10 of uh, Leo wil worden... van uh, het programma uh, ja, Rad van Fortuin. Vanaf 11 uur in Holland Casino zijn de, is de auditiedag in Zandvoort. Dus als je het leuk vindt om een Leo of een Leo 10 te worden... van het pro nieuwe programma Rad van Fortuin. met uh, André Hazes junior als presentator... ja, dan kan je gewoon binnenwandelen om 11 uur... en dan kan je auditie doen voor het programma. Dus uh, wil je meer informatie erover weten, dat kan natuurlijk. Uh, dat kan via www.sbss.nl En dan kan je zien programma uh, Of in ieder geval uh, meedoen aan een programma Kan je daar onderaan uh, zien allemaal Dus uh, als je dat leuk vindt Dan uh, moet je dat zeker doen In ieder geval een tipje van uh, Ja een tip Voor de mensen die dat leuk vinden Wat ook een leuk programma was Was natuurlijk uh, de beste zangers van uh, Nederland En wie daar aan meededen Dat waren, was O'Geen. En uh, ze, het waren wel weer toppertjes hoor Ze wisten van elk nummer een leuk nummer te maken Maar hun eigen nummer blijft ook leuk Magic hier op CFM's antwoord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 On this mm -hmm. Heading for the stage It gives me hope was Magic hier op CFM Zandvoort van Oh Jean. We gaan naar het volgende plaatje alweer luisteren. Een aanvraag van Isabelle uit Zandvoort. Jan Smit als de morgen is gekomen. Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Een kater rond weer het gevecht, heb weer verloren van de pleks. Ook die niemand mij zo ziet, stond wat te praten. Mijn glas, de lampen aan, mijn lichtje uit. Bella, als de morgen is gekomen van Jan Smit, nou hier alsjeblieft heb je het liedje gehoord en uh, wij, jij bent blij en wij ook, want wij hebben weer een aanvraag heb je ook een aanvraag, dat kan hè? 023 573 0393 nogmaals 023 0393, dat is onze CFM hotline, en dan kan je plaatjes aan aanvragen. ja en de volgende aanvraag, normaal draaien we hem niet maar het is dat ik uh, vandaag ook wel zin heb om gewoon een niet-Nederlandse productie te draaien en dat is Omi, met jullie er She stays strong I in a bottle Om, dan omdat we er gewoon even zin hebben en niet Nederlandse productie te draaien hier op CFM Zandvoort. CFM in de avond live. Wij draaien normaal alleen maar Nederlandse producties. Dus vandaag eventjes even een uitzondering met cheerleader hier op CFM Zandvoort. Heb je ook uh, van het weekend niks te doen en woon je lekker in Zandvoort? Of desnoods in Haarlem, het maakt eigenlijk niet uit. Er is weer een muziekfestival in het dorp. Uh, zaterdag uh, 13 augustus om 8 uur is het Amsterdamsavond met diverse podium in het centrum van Zandvoort. Met heel veel... Veel artiesten staat er op de poster. Dus als je niks te doen hebt vanaf uh, 13, uh, op 13 augustus uh, zaterdag om 8 uur is iedereen welkom uh, in het centrum uh, van Zandvoort. En over Amsterdamse muziek te sproken, gesproken. Ik denk dat hij erbij is, maar ik weet het niet zeker. Maar we draaien hem gewoon. If Berendsen met uh, voor jou. Ik zie je lopen met een ander. Voor oh jou ja, wel leuk, maar niet voor mij. Want wat is er veel veranderd? Mijn avond kom maar niet. En daar het even vuur is Op Siervem Zandvoort. Yves Berensen, onze eigen zandvoortse zanger. En uh, ja, of eigenlijk uh, Amsterdamse zandvoortse zanger. Want hij zingt veel natuurlijk in Amsterdam. En uh, hij heeft, maakt wel heel erg uh, mooi, uh, mooie muziek. En uh, ja, nu uh, heeft hij uh, natuurlijk een tijdje terug voor jou gedaan. Nu heeft hij zin in jou. En daarvoor had hij ook voor zin in jou, had hij droomvrouw. Dus dat is allemaal jou, jou, jou, jou. Vrouw, vrouw, vrouw, vrouw. Dus uh, allemaal. Uh, allemaal gezellige muziek hier op ZFM Zandvoort. Wij uh, zijn alweer bijna aan het einde gekomen van, nu, van het uh, programma. Ik ga u in ieder geval bedanken voor het luisteren. En we gaan even kijken met uh, wie we afsluiten. Uh, even kijken. Uh. En toen was het stil. <laughs> vallende sterren. Ja, deze week is misschien wel leuk. Vallende sterren. Uh, deze week uh, zijn er vallende sterren. Het is in de hele week... Uh, is er, wordt er een sterrenregen verwacht. Dus als je naar buiten kijkt, kijk gewoon in de lucht... als het helder is. Nu is het niet helder natuurlijk. Maar als het helder is, kijk gewoon in de lucht. Want er komt sterrenregen deze week. Dus uh, houd het in de gaten. Ik bedank u voor het luisteren. Ik uh, wens u een fijne avond. En welterusten voor straks. En uh, tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender Vanaf zeven uur zijn we er hopelijk weer. Voordat deze dag niet. Sorry daarvoor nogmaals. En uh, we gaan luisteren naar Nick en Simon met Vallende Sterren.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 De maan er een vallende ster met haar stralende licht komt eraan. Jij ziet ze gaan.